Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn kort na de middag aangekomen bij het ziekenhuis in Innsbruck voor een bezoek aan prins Friesel. De prins heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck. Over zijn toestand zijn nog geen nieuwe mededelingen gedaan. De prinsen Willem-Alexander en Constantijn en prinses Maxima zijn vanochtend in leg met hun kinderen en de twee dochtertjes van prinses Mabel en prins Friesel gaan skiën.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 en dat hij gisteravond ook buiten de ring had gevolgd. Chisora raakte op de persconferentie na zijn verloren gevecht... om de WBC-wereldtitel slaags met zijn landgenoot David Hay. Deze ex-wereldkampioen had het gevecht als tv-commentator gevolgd... en noemde Chisora een loser. De twee kregen ruzie waarbij klappen werden uitgedeeld... en ook zou met flesjes water zijn geslagen en gegooid. Sven Kramer gaat ook na drie, na drie afstanden aan de leiding op de WK Allround in Rusland. De 1500 meter werd gewonnen door de Noor Bukkel... voor regerend wereldkampioen Skobref en Jan Blokhuizen. Kramer werd vierde. Hij heeft op de afsluitende 10 kilometer 2 seconden voorsprong op Blokhuizen... en zes op Koen Verweij, die derde staat. Bij de vrouwen wordt het klassement na drie afstanden aangevoerd... door de Canadese Christine Nesbit die de 1500 meter won. Ze heeft een kleine drie seconden voorsprong op Irene Wust. En ruim 14 op de Tsjechische Sablikova. Maar het leenstraam meldde zich vanochtend af voor de vijf kilometer. Ze is niet fit. Het weer. Er trekken winterse buien over het land... met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Buiten de buien wordt het een graad of 5. Tijdens winterse buien daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 Vier minuten over twee, snel terug naar de Euroborg. FC Groningen, PSV, Bas Tegelig. Bas. Dat is goed, jongen. We oh, nee. hebben wij Bas Stichler nog. Nee, Jesus. we horen even Andy Houtkamp. Maar we gaan uh, uh, snel door met de rest van uh, wat we allemaal kunnen wachten. Ja, brengen, die Houtkamp zit in afwachting van Ajax NEC. Utrecht AZ uh, is de andere wedstrijd om half drie, om half vijf. Vitesse Twente schaatsen. WK round natuurlijk nog te gaan. De vijf kilometer bij de vrouwen met Wust in tweede positie. Maar wel in goede positie. En de top drie door Nederlanders gevormd bij de mannen. De 10.000 meter. En de tennisfinale tussen Vederer en Del Potro. En de verbinding met Groningen... Is er momenteel niet? Nee, is er helemaal nog niet? niet helaas. Dus muziek. Bush en We gingen verbinding zoeken met Bas Stigler. Die was ineens even weg. Wij weten niet anders. 2-0 Groningen PSV, Bas. Ja, dat is niet meer. Het is 3-0 geworden. En uh, daar gaat een ongelofelijke fout aan vooraf van Zakaria Labiat. Die trok van de middellijn de bal zomaar verspeelt aan Texera. Gewoon even staat te slapen. Texera gaat uh, richting de keeper. PSV probeert daar nog redding te brengen. En doet dat via de doelman. Doet dat uh, via Bouma. Die eigenlijk elkaar niet helemaal goed begrijpen. dan verdwijnt de bal... Vervolgens richting de zijkant en dan staat op 35, 40 meter van de goal tegen de zijlijn aangeplakt. De Koreaan zoekt. en die denkt, hé, hey, dat doel is leeg, die keeper is daar weg. Ik schiet hem er van 40 meter gewoon met een grote boog in en het lukt. En daarmee komt Groningen op 3-0... Is PSV, nou ja, geslagen in ieder geval. Verslagen lijkt het ook. Venegor is nog in de ploeg gekomen voor Wijnaldo, Maar dat zal denk ik het elftal van Rutte allemaal niet meer helpen. Zoek zijn tweede van deze middag. En werkelijk die derde was prachtig. Betekent 3-0 in de Euroborg bij Groningen PSV. En met nog maar 10 minuutjes op de klok. Betekent dat natuurlijk dat het normaal gesproken gelopen is. Zo gaat in Rotterdam de finale beginnen van het ABN AMRO tennistoernooi. Een droomfinale tussen Roger Federer en Juan Martín del Potro. Marcelo, ja, je zou ja, enerzijds misschien wel denken Federer uh, uh, makkie. Maar ja, uh, zware drie setter van gisteren natuurlijk nog wel aan de benen. Ja, en sowieso geen makkie zou ik zeggen tegen Juan Martín Del Potro. Want um, ja, ook al leidt Federer onderlinge confrontaties met 8-2... de enige finale die ze ooit tegen elkaar speelde, US Open 2009... die ging naar Del Potro. En daar refereerde de Argentijn gisteren nog even fijntjes aan in de persconferentie. En als ik heel eerlijk ben, het spelbeeld van deze week... Um, is Del Potro, die lange 1,98 meter uh, lange vent. Uh, ja, die, die is. Eigenlijk indrukwekkend bezig hoor. Zoals hij gisteren Thomas Berdig wegzette met 6-3, 6-1. Uh, heel knap. En hij is uh, super gefocust. Hij wil echt weer uh, terugkomen in die top 4. Hij heeft de nummer 1 positie weer uh, voor ogen. Dat allemaal na ja, polsblessure 2010, 2011 van 0 weer terugkomen. Hij staat nu deze week weer voor het eerst in de top 10. Dus uh, het gaat uh, stapsgewijs vooruit. En hij is heel erg goed bezig hoor. Vedere daarentegen. Um, ik vond hem niet in alle wedstrijden heel erg goed. Gisteren door het oog van de naald gekropen. In de halve finale tegen oud-gediende, ook een topper hoor, Nicolai Davidenko. Hij stond 6-4, 3-1 achter. Uh, Davidenko eind tweede set een beetje last ineens van zijn bovenbeen. Was wat afgeleid, verliezen tweede set. Maar derde set, uh, 4-3 achter Federer. 0-40 op eigen service. Uh, tweede breakpoint, want Davidenko nou een backhand voor het wegleggen. miste die. En uh, Federer kwam terug. 4-4. Uh, breekt en wint met 6-4. Maar hij is door het oog van de naald gekropen. En ja, hij speelde niet altijd even goed. Dus ik denk dat Tel uh, Pot eigenlijk hele goede kansen maakt. Ho hoeveel ouder gewoon... zou trouwens Krijtjek gisteren zijn geworden... bij die uh, partij tussen Davidenko Denkel en Vedere? Ja, ik denk uh, heel veel ouder. <laughs> want uh, het is het, het Vedere toernooi. 2005, 7 jaar geleden, speelde hij hier voor het laatst. Won het toernooi. Toen boekte Ahoy hier toeschouwersrecord, ro, nou, even boven de 108.000 de hele week. Deze week, nou, na afloop van de wedstrijd zullen ze het bekend gaan maken, gaan ze dat ver, ver overschrijden. Uh, het wordt nu vandaag de allerbest uh, uh, uitverkochte sessie. Zelfs de slecht zichtplaatsen zijn verkocht, staanplaatsen zijn verkocht. Dus er zitten meer dan 10.000 mensen hier in Ahoy Sportpaleis. Het is uniek, mensen ja, die denken nou we zien hem voor het laatst. Terwijl Federer gewoon heeft gezegd... jongens, Agassi speelde tot zijn 36e, ik ben 30, ik ga nog drie tot vijf jaar spelen. Dus wie weet zien we volgend jaar gewoon weer. Maar het is een sfeer, het is Federer, Federer, Federer. En dan een heel klein beetje Del Potro. Maar pas op voor die Argentijn. Oké, okay, dankjewel. Marcella, we gaan het zo meteen live meemaken hier op Radio 1. Gaan. Goed ballen. Schaatsen, schaatsen. We gaan weer naar het schaatsen. We gaan uh, schaatsen. De vijf kilometer bij de vrouwen. Joris van den Berg. Erwin, vijf kilometer begonnen? Ja, de... ja, oh, Erben, van de, ja, ja nee, de vijf kilometer is zeker begonnen. En Jori Voorhuis is al, de, al in de baan. En ze gaat nu richting de drie kilometer tijd. Dus die kunnen we in ieder geval nu al wel meteen live even snel meenemen. De drie kilometer tijd op de vijf kilometer is 24.6 in een rondje van 34,8. Ze staat... Tiende in het klassebed, na drie afstanden Voorhuis en Lobicheva staat achtste. En wil Voorhuis ten koste van de rustzin nog een plekje gaan klimmen, dan zal ze acht seconden van haar moeten wegrijden. Dat... ...zou mogelijk moeten zijn. Voorhuis is natuurlijk een goede steer. Heeft al een keer op deze afstand onder de 7 minuten gereden. Nipt en Lobiceva heeft een PR, maar dat kan bijna niet kloppen. Van 7.24, zou dat kunnen kloppen? Dat zou zeker wel kloppen, hoor. Want, uh, uh, maar waar heeft ze dan gereden, hè? Dat gaat ze in ieder geval vandaag niet Hier, rijden. Hier, want... voor de kerst, op deze oh, oh, want het gat is nu onderhand al wel weer nou, ruim 2 seconden. En, het, en de verschillende rondetijden lopen nu ook behoorlijk op, hoor. 34.8 voor Jorie Voorhuis en 35.6. Voor uh, Lobisheva. En Lobisheva zit er helemaal doorheen. Daar zit, uh, ze rijdt heel ja, met een heel traag bewegingsritme. Rijdt ze nog ja, over die baan heen. Ook, Lobisheva is een tank voor de 1000 en de 1500 meter. En voorhuis kan dit wel aan. Ze heeft het in het nabije verleden wel laten zien. Met toch in het World Cup seizoen. Dit seizoen vijfde, achtste, oh. zesde. Ze doet altijd wel mee in de subtop. En dan ben je automatisch een behoorlijk goede klasse mens. De er als je dat kunt, ze is 27. Ze komt uit de proef van Kemkers... En ze is bezig hier een behoorlijk toernooi. Ja, we ze, ze rijdt nu weer rondje 34-6. En Lobicheva rijdt nu al rondje 36. Dus dat gat is, wordt met de ronde echt veel groter. Uh, Jorien Voorhuis komt alweer de bocht uit. En Lobisheva, nou, die is net de, de, bocht, de bocht ingereden. Dus dat gat gaat echt wel die 8 seconden. Dat gaat wel, dat, dat gaat, gaat wel, goed, wel goed, goed komen. Maar wat, wordt, wat gaat ze verder rijden? Wat gaat Jorien Voorhuis doen? Nog twee rondjes 34-8 Voorhuis. We schrijven even op 6052. 2 Okay. Lobisheva verliest in één ronde. Twee seconden op de Nederlandse. En komt dan door in 6-11. Er zijn dus nog twee ronden te gaan. Dus het, er komt nog vier seconden nu ongeveer bij. Het moet voor haar gaan lukken. Nogmaals, het is een strijd in de marge. Dit is de strijd om de bijvoorbeeld negende plaats. Dan staat Schussler er ook nog tussen de Canadezen. Maar die komt zo meteen in actie. Ja, en is de snelste tijd tot nu toe is gereden door Park. De Koreaanse in 7-13-64. Nou, dan moet Jorien Voorhees nog behoorlijk doorrijden. Wil ze die, die, die tijd gaan. gaan. Verslaan. Ja, dat gaat zeker niet gebeuren hoor, dat gaat ze echt niet halen. Ze gaat een tijd rijden van rond de 7.50. Komt niet door in 46 met een rondetijd van 35-1 en Lobby verrijdt rijdt nu al rondje 37-5. Het gat is de 8 seconden, dus voorhuis in, is in die opzet geslaagd. Ze gaat in het kastement over Lobisjeva heen wippen en gaat dus op dit moment dan naar 9. Maar ze rijdt bijvoorbeeld wel langzamer dan Do Jong Park uit Zuid-Korea die in de eerste rit, de rit hiervoor, in actie kwam tegen Roekhart. Roekart pakte er niks van. Park ja. 71364 en voorhuis 7, 14, 86, Slotronde 34-4. Lobisheva is nu bij de tri tribune met al die Russische supporters erop. En komt binnen in geen nieuw persoonlijk record. Nee, nee. 7-26-29, slotronde 37-5. Ik denk dat we dit snel moeten vergeten. Hierna Perstijn Schuster, dan Linda de Vries-Klassen, dan van august En tenslotte, klassemenslijster Nesbit tegen de Noorse Ida Jaatu. Dan gaan we naar de Euroborg. FC Groningen-PSV, dus een flinke tik vrijheid over zijn bloedbastig. Ja zeker, want Groningen staat in de stopfase van de wedstrijd inmiddels met 3-0 voor tegen de tot tiental gereduceerde ploeg van PSV nadat Manolev met twee keer geel naar de kant moest. Dom had al geel, maakte een schwalbe in de hoop een strafschot te versieren toen zijn ploeg met nog maar 2-0 achterstond. Toen was het gedaan. 3-0 na een enorme fout van Labayat. maar evengoed een onwaarschijnlijk mooie boogbal van een meter of 40 van Soek die de 2 maakt vandaag. En uh, ja, zo blijkt maar weer dat in de Nederlandse competitie, of je nou eerste staat, of vijfde of achtste, niemand zeker is dat je zomaar je wedstrijden wint. Er is in Nederland nou eenmaal geen ploeg die dat zomaar kan. De PSV zal gedacht hebben: Groningen is niet in vorm. Verliezen van RKC, verliezen van VVV, Daar valt wel wat te halen. Misschien kost het allemaal niet zoveel moeite, maar daar heeft PSV, PSV zich flink op verkeken. Want uh, het staat dus met 3-0 achter tegen Groningen. De eerlijkheid daarbij is ook nog dat PSV, totdat de wedstrijd in feite al beslist was. In het eerste uur letterlijk één kansje heeft gekregen met een schot van Mertens. Dat was het echt. Soek, de man van de wedstrijd. Luid applaus voor hem met uh, twee goals. en Een aantal prachtige momenten nog daaromheen. Maar vooral zijn tweede dus de Lop zal nog wel blijven hangen. De Euroborg is gaan staan. Uh, en applaudisseert voor Soek die in de slotfase dan nog... Gevangen gaat worden, dus als ik het goed zie. Maar ik kan het bijna niet. We zien al de mensen die ervoor staan. Thomas Edevoltsen. Dat is inderdaad Edevoltsen. Zoekt naar de kant, de man van de wedstrijd. Nog een minuut ruim officieel, plus wat extra tijd. ...dat is hier gedaan. Dat mag duidelijk zijn. Groningen gaat PSV verslaan. Het is 3-0. We gaan eens eventjes verder, buurten bij de wedstrijden die om half drie gaan beginnen. Utrecht gaat AZ ontvangen, Ragnar Niemeijer. En dat zal met gejuich begroet zijn door de Alkmaar. Zowel dus die daar altijd vrij nuchter mee omgaan. Hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar beneden zie ik Gertjan jan Verbeek nu de tunnel ingaan om uh, ja, de ploeg klaar te maken. Dat heeft hij natuurlijk voor een groot gedeelte al gedaan. Maar zijn ploeg gaat naar de kleedkamer om zo meteen in uh, gevechten nu maar weer naar buiten te komen. Hier in de Galgenwaard, waar het wat donker is, de lampen aanstaan. Maar goed, wat je zegt is waar. Bij winst is uh, AZ toch koploper op drie punten van PSV. Want dat is zoals de situatie momenteel uh, is. Uh, Prachtig natuurlijk voor Verbeek en zijn mannen. Maar je zegt al, ja, aan het einde van de rit worden de prijzen verdeeld. En AZ heeft nog steeds gezegd, wij gaan voor Europees voetbal. Uh, dat lijkt er toch dik in te zitten. En alles wat daarbij komt, is natuurlijk meer dan meegenomen. Gaat gebeuren in een elftal wat één wijziging heeft. Komt uh, vol vertrouwen natuurlijk hier naartoe AZ. Kijk ook naar het Europa League verhaal. Ander legt deze week in een prima wedstrijd met 1-0 verslagen. Goal van Maher opgeroepen voor in ieder geval de voorselectie van het Nederlands elftal. Hij is er vandaag natuurlijk ook weer gewoon, gewoon bij. Eén wijziging bij de ploeg van Verbeek. Klavan speelt in de ploeg. En viergever uit het hart van de verdediging bij de ploeg uit Alkmaar verdwenen. Zou wat te maken hebben met het feit dat hij op de moesje moet spelen. En dat Verbeek vindt dat Klavan dat in de mandekking wat beter zou kunnen dan viergever. Die natuurlijk ook nog jong is. En misschien speelt dat ook nog wel een, een rol. Tegen in Utrecht waar de problemen groot zijn, waar er een lange lijst geblesseerde spelers is. Met onder meer Nielsen, met Bovenberg, met Mulenga natuurlijk het hele jaar eruit. Met Oor ook. Niet van de partij. Twee schorsingen telden maar bij op van de Madel en Snijder. Geeft aan dat er heel veel kwaliteitsspelers bij dit Utrecht vandaag ontbreken. De nummer 14 van, het, van de Eredivisie. En Marquiet mag op de rechtsbackpositie, laat ik me daar dan even tot, toe beperken nu, voor de eerste keer dit seizoen gaan spelen. Omdat zowel Bovenberg geblesseerd als van de Madel er niet bij zijn. Azaren is wel terug. En verder zometeen ook om half drie hebben we nog de wedstrijd Ajax-Nec. Nu snel even naar de Euroborg, want ja, zo gek lang zal het niet meer zijn, Bas Nee, een minuutje nog over van de extra tijd. En er ligt er nog bij Groningen even eentje gebaseerd op het veld. Dat lijkt mij... Wie is dat? Oh, dat is Andersson. Die uh, wordt nu weer overeind getrokken. Het zal nog wel ietsje langer duren dus dan de minuut waar we eigenlijk nog recht op hebben. Ja, 3-0 bij Groningen PSV. Daar zal toch in het Eindhovense kamp niemand serieus rekening mee gehouden hebben... dat het zover zou kunnen komen, maar zover komt het dus wel... Want de PSV, de koploper, zal in de achtervolging met handenwrijvende clubs in Alkmaar en Enschede hier een gevoelige nederlaag moeten incasseren. Labiat met nog een vrije schop. PSV doet nog een poging de eer te redden. Krijgt dus drie goals tegen, dat is wel heel veel. Tegelijkertijd in het licht van PSV en verdedigen in de laatste negen wedstrijden, dat zijn er dus nu tien, heeft PSV een tegengoal of meer tegengoals gekregen. Gelden voor alle competities, ook met Europese en bekerwedstrijden erbij. Dat is natuurlijk eigenlijk raar dat een topclub tien wedstrijden op een rij tegen goals krijgt. Dat hoort niet, Wat gebeurt wel. En dat vertelt eigenlijk wel het verhaal. Maar goed, vandaag ook aanvallend. PSV ondermaats, nauwelijks iets gecreëerd. Lamlendig oogde het af en toe. Het was traag, het was stroperig. Er werd gewoon niet goed gevoetbald. Waar Labiat nu nog een bal heeft en dan zegt Wiedermeijer... Groningen mag feest gaan vieren. Het carnaval vinden zie je niet zo interessant, geloof ik. Maar een voetbalfeestje wel. 3-0. Gaan we even naar Amsterdam waar ze zo hun eigen problemen hebben. En die maar een nederlaag van PSV vinden ze ook daar nog altijd leuk geloof ik. Hè? Ja, ik, ik hoorde Bas zeggen in Twente en in Alkmaar dat ze dat prettig vinden. Maar ook in Amsterdam hoor, want acht punten achter PSV en AZ. voorafgaand aan deze wedstrijd, eh, nu nog steeds. Maar als je wint sta je in wedstrijden gelijk als Ajax zijn, Maar vijf punten achter en AZ moet ook nog maar winnen van FC Utrecht. Ja, men krijgt opeens weer hoop. En dat, die hoop die was toch een, uh, na de nederlaag tegen Utrecht bijvoorbeeld helemaal verdwenen. Ajax speelt nog altijd zonder Sigtorsson van de wiel. Eno, Jansen, het zijn er nogal veel. Uh, er wordt niemand gespaard overigens, Tom, voor aanstaande donderdag de uitwedstrijd tegen Manchester United. Ja. <laughs> uh, misschien even in Blind, want die zit oh. op de bank. Vernon ja. <laughs> uh, Anita speelt op het middenveld in plaats van de uh, geblesseerde Eno. Hij moet het uh, gevaar scheunen. In de gaten houden bij NEC uit Nijmegen. De Nijmegenaren nog nooit in Amsterdam gewonnen van Ajax. Vorig jaar nog wel 1-1. Bram Nuitink, een van de spelers vanmiddag ook op het veld, maakte toen de gelijkmaker. Maar NEC is niet in goede doen, heeft drie keer op rij verloren. Maar ja, ook Ajax. Vier van de negen thuiswedstrijden maar gewonnen. Dus meer verloren dan gewonnen thuis. En dat is toch ook heel lang geleden dat dat het geval was. Wat het vanmiddag gaat worden onder leiding van Ruud Bossen. Vanaf half drie, over een minuutje of vijf dus, gaan we beginnen aan Ajax-NEC. Ajax-NEC en Utrecht-AZ. Dus om half drie en later vanavond of vandaag wordt uh, Vitesse tegen Twente ook nog gespeeld. Om half vijf begint die wedstrijd in Arnhem. Gaan we even praten over het schaatsen? De 1500 meter. Met nog één afstand te gaan uh, gaat Sven Kramer nog altijd aan de leiding in het uh, WK. Op, op het WK daar in uh, Moskou. Op de 1500 meter. Voor, uh, voor Lorie in een rechtstreeks duel wat tijd op Jan Blokhuizen. Maar hij houdt nog ruim een seconde over. Bert Maeldring sprak na die 1500 meter met Kramer. Je kunt van alles over uh, jouw rit tegen Blokhuizen zeggen. Maar zeker dat hij spannend was. Ja, we, we maakten het denk ik nog best spannend. En uh, hadden liever denk ik allebei iets beter gereden. Maar uh, ja, staat niet meer in. Eigenlijk viel de tijd me een beetje tegen. Bedoel, het was zo spannend, misschien ben ik daar dan nou afgeleid. Of jullie zelf ook. Nou, uh, Jan die verslapt iets in de, in de middelste ronde. En daar had ik een hele goede. En uh, ja, ik liet een beetje lopen de laatste ronde. En uh, ja, zonde. Ben je dan te veel op elkaar? Of heeft dat er niks mee te maken? Ja, nou, hij heeft wel enigszins mee te maken natuurlijk. En uh, ik weet dat ik een volle bak naar hem toe moet trekken die tweede ronde. En hij weet dat hij alles op de laatste binnenbak moet gooien. En, uh, ja, weet je, uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook de twee die het moeten gaan doen, straks aan het eind. Dus we, ja, ongemerkt leek je dan toch wel iets te veel op elkaar. Ja, want uh, jullie moeten het gaan doen met het eind, want voor het klassement is er eigenlijk niks aan de hand, toch? Nee, nee. Uh, kijk, uh, als, ik nu, uh, uh, als we nu 1 en 2 waren geworden, was ik net zo blij geweest als het verschil net zoveel was geweest. Dus al met al is het prima. Jij noemt uh, het woord verschil. Het verschil tussen jou en Blokhuis op 10 kilometer is 2,20. Uh, jij staat eerst eerste, Blokhuis de tweede. Ja, ik zou zeggen van, jij hebt een veel betere 10 kilometer. Ja, nou, dat ga ik over vanuit, ja. ja. Twijfel jij daar nog een beetje over, of hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nee, uh, ja, ik kijk daar eigenlijk precies hetzelfde na. En, uh, ja, ik ga gewoon een uh, relaxed 10 rijden en uh, ik hoef niets te doen. Ja, verschil. Bert Maudring, zei het al, 2,2 seconden. Ik zei per abuis een seconde tussen Kramer en Blokhuizen. Dus zometeen op die 10 kilometer. Ja, dan gaan we toch ook even kijken wat Jan Blokhuizen daarvan vindt. Twee seconden goed maken op Sven Kramer. Sven Kramer zei al, ik hoef niks. Uh, op de 1500 meter reden die Nederlanders dus al tegen, de tegen elkaar. Daar was Blokhuizen wel net iets sneller dan Kramer. Maar ja, wat belooft dat voor de 10 kilometer? Hij spreekt erover met Bert Maudring. Ja, jij kijkt ook strak. Ja. ja. Goed, eh... Uh... Ik kon uh, mezelf misschien uh, niet helemaal leeg trekken, deze uh, 50 meter. Uh, mijn met verval van mijn eerste naar mijn tweede ronde is best wel groot. Maar uh, ja, ik, weet, ik raakte ze niet echt. Maar de laatste ronde toen, uh, toen vond ik op een gegeven moment weer wat, uh, weer wat power. En, uh, toen kwam ik nog net even langs de uh, Dat was wel mooi, ja. Had dat ermee te maken dat jullie, dat zij kramen net zelf ook een beetje, te veel tegen elkaar reden? Ja, denk het wel. Tuurlijk, je, je kijkt wel veel naar elkaar. En uh, goed, we hebben gisteren natuurlijk ook elkaar best wel... Uh, uh, ja, diep laten gaan, denk ik, op die 5 kilometer, dus dat neem je natuurlijk ook mee in de benen, maar... Uh, ja, misschien uh, dat, dat als je iets meer je eigen race gaat, uh, ja, dat je dan net een wat beetje een slag afmaakt en, en wat sneller gaat. Ben je dan eigenlijk ontevreden ook, want jij kijkt natuurlijk ook meteen naar de verschillen. Ja, goed, uh, je laat natuurlijk een paar tienden nu liggen, maar uh, aan de andere kant... Uh, ik denk dat ik wel gewoon net een vijfde meter rijd uh, uh, voor, voor mijn doel gewoon. En, uh, ja, uh, weet je, we reden misschien op elkaar, maar daardoor had ik misschien wel een hele, hele strakke laatste ronde. En uh, goed, ik, ik, ben, ik ben wel tevreden met mijn tijd Jij zegt de hele week al van ik ben hier gekomen om wereldkampioen te worden. Kramer zegt net van ik heb een betere 10 kilometer dan Blokhuizen. Ja goed, uh, uh, ik denk dat, dat Kramer wel uh, misschien de betere steden is, maar ik verkeer in goede vorm. En uh, we weten zometeen wat we moeten rijden en uh, we rijden weer tegen elkaar. En uh, ik ga er gewoon, uh, ja, ik ga gewoon als de kast halen en uh, mezelf in mijn leger en dan, dan zien we het. Want je zou nog kunnen zeggen op de 500 meter was het misschien een nadeel tegen elkaar rijden. die kilometer misschien en enorm voordeel. Ja, nou op zich, ik, ik denk niet dat het een nadeel is. Uh, uh, ik denk uh, in een orante toernooi kijk je altijd naar je tegenstander. Omdat je op de 500 meter tegen, tegen iemand start die of net voor je of net achter je staat in het klassement. Dus ja, je kan nooit echt volledig je eigen rit rijden. En uh, ja, op de 10 kilometer, uh, ik weet sowieso dat Sven een goede in de benen heeft. Dus dat, uh, dat is gewoon lekker om, om dat echt te rijden. En, uh, ook daar ga ik gewoon mijn eigen race proberen te rijden. Dat is gisteren. En, uh, ja, dan, uh, dan gaan we het uitvechten. Het is in ieder geval spannend op de 1500. Wordt het net zo spannend op de 10? Ik uh, wil het wel zo spannend maken, ja. Wil het wel zo spannend maken of het ook zal lukken. Kramer is de grote favoriet. Ja, en dat eh, voor later de 10 kilometer. Nu de 5 kilometer voor de vrouwen. Met de belangrijke ritten die er allemaal aan gaan komen. We gaan snel terug naar Erwin Wennemars en Joris van den Berg. Met als eerste het duel om de vierde plaats te missen. Dat verwachten wij. Want even snel Nesbit leidt. Dan Wust Sablikova. En dan de dames Klassen en de Vries. Die zijn nu bezig. Ze zijn een anderhalve minuut onderweg. Linda de Vries noteert 33,5, nu 33,8 klassen. En in het klassement staat klassen op 4, Linda de Vries op 5. Het gat is 1,13. Erwin, ik vraag het je voor de tweede keer vandaag. Acht jij dit mogelijk? Dit acht ik zeker mogelijk. hoor. Dat, uh, ik denk, als je kijkt hoe Linda de Vries uh, dit toernooi dit gereden heeft... Ja, de ene PR naar de andere PR rijdt ze hier. Um, dus ik denk zeker, zeker dat het kan. En, en Cindy Klasse heeft gewoon heel veel moeite met die 5 uh, kilometer. Dus in het begin zal Cindy lang meegaan. Maar in de laatste ronde verwacht ik toch wel dat Linda de Vriese het graf zal gaan slaan. Maar tot op heden heeft Cindy Klasse nog steeds het initiatief. En rijdt hier een ronde van 33.5 en Linda de Vriese rijdt 33.8. Ja, we zagen hiervoor Pechstein, daar gaan we snel even op, te, op terugklikken. Jij zei, plichtmatig. Zij heeft de snelste tijd tot nu toe, Claudia Pechstein. 7-11.07, maar jij zei... Ja, ze, ze reed hier om, met weinig energie eigenlijk rond... Uh... Ze, weet, ze, weet, uh, ze wist denk ik dat ze toch voor het klassement niks meer uh, kon komen tegen. Ze reed een keurige race 7-11. maar dat is niet meer de race die ze reed tijdens het, het EK toen ze echt voor, voor het podium ging. En op dit moment duikt Linda de Vries dan ook on, ruim onder de tijd die Pechstein hier neerzette met een rondje 33-3. Neemt ze nu de leiding in het tussenklassement op deze afstand, maar er komen nog twee ritten en vooral die rit hierna. En ze neemt ook weer een klein stukje voorsprong op Cindy Klassen, maar de dames zitten nog in de fase waarin het uiteindelijke ritme, de balans, gevonden dient te worden. Want na de bocht is Klassen er alweer naast. Ja, hij legt er bijna naast. Maar ik vind dat Linda de Vries echt goed rijdt, hoor. Er zit een mooie, een mooie swing, heeft ze in haar slag. Er zit veel energie in. Ze rijdt nu een rondje 33.6. 6 Ze in die klasse met die binnenbocht iets sneller. 33.4. 4 Maar nu komt die kruising weer en kan Linda de Vries weer naast in die klasse toe rijden. En ik vind dat het er gewoon echt heel erg ontspannen bij Linda nog uitziet. Ze ziet er gewoon goed uit. Ja, ze dansen allebei op een... Op een, op een rustige wijze. Ze weten waarmee ze bezig zijn, deze twee vrouwen. Linda de Vries, 24 jaar. Dit, keer, dit jaar in de World Cup, op de lange afstand. Alles vierde, twee keer vierde. Op het EK round was ze vierde. Ze won op de NK round, waar ze uiteindelijk tweede werd. De vijf kilometer. En ze komt nu door in een ronde van 33.6 6 Met weer een kleine voorsprong op Klassen, die twee tienden langzamer. Ja, inderdaad. Hè. Dat is toch weer de voordeel van, van, van die binnenbocht. Dat je op die kruising eventjes naar iemand toe hebt kunnen rijden. Nu de volgende ronde. Cindy Klasse heeft weer dat heeft Linda de Vries voor ze rijden. Dus ze kan weer een beetje na haar toe rijden, maar ik denk dat misschien nu voor de eerste keer in de wedstrijd Linda de Vries in die buitenbocht voor die Klasse blijft. En dat zal mooi zijn. Inderdaad, dat gebeurt nu. Goed gezien, Werner Mars. Er is sprake van een kleine voorsprong over Linda de Vries. Het gaat ook om kleine verschillen. In deze rit, waarin met name de vierde plaats op het spel staat, gaat het dus om 1,13. Allebei nu 33,9 op de drie kilometer. Ja, en dat is mooi. Want nu, nu is het, het gat gemaakt. Hè. Nu kan Linda de Vries echt naast Cindy toe rijden. Armpie erbij, op die kruising. En nu wordt het gat echt kleiner. Hoor. Met het ingaan van de bocht nog een metertje of acht, maar op op het hoogste punt van het bord zit ze nu al naast. Cindy die komt ze met voorsprong die binnenbocht uit. Uh, ja, het ziet er nog steeds goed uit. Ik vind het hartstikke mooi om te zien dat ze het aanpieden bij gebruikt. Steeds twee slagen de bocht uit. Even dat ritme gewoon, gewoon, gewoon goed, goed houden. Maar klasse maak je natuurlijk niet gek. Hè? Dat is een vrouw die natuurlijk alles kan. Ze kan kapot gaan, ze kan moe worden. Ze kan wat lastig krijgen, maar ze zal niet in paniek raken. En klasse weet ook drommels goed wat hier op het spel staat. De vierde plaats. En mocht Nesbit straks in elkaar knallen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dat weet je niet met zo'n sprinster. Dan kan het hier wel eens om brons gaan. Ja, wat grappig. Is nu. Cindy Klasse gebruikt nu het armpje bij. Die rijdt nu op het rechte eind continu één arm erbij. En die komt er nu in één keer weer onderdoor. Hoor. Want Cindy Klasse neemt weer het, het, het initiatief. Op het rechte eind nu ook allebei de dames aanpjes los. Of één aanpje los. En met, met het ingaan van de bocht gebruikt, gebruikt Cindy Klasse ook dat ritme. Die rondetijd tijd is nu 33-7 voor Cindy Klasse. Maar wat gebeurt er met Linda de Vries? 34-6, Linda de Vries. Dat is de doortomst op 3800 meter. En dat is echt een heel matige ronde van de vrouw uit Smilde. Ze lijkt een tik gekregen te hebben door die onverstoorbare Cindy Klassen. Ze viel haar dus een beetje aan. Klassen herstelde daarvan en lijkt nu zelf degene te zijn die de volgende tik aangedeeld Ja, want dan lopen die rondetijden van 33-9 naar 34-1 naar 34-6. Lopen die rondetijden van Linda de Vries in één keer heel erg hard op. En met een buitenbocht van, de, van Cindy Klassen met een rondetijd nu van 34-0... En weer een 34-6 van Linda de Vries. En Sinti die Klassen die nu over Linda de Vries heen kruist. Het gaat dus zoals het er nu naar uitziet niet lukken. De ervaren klassen gaat afrekenen met Linda de Vries in een direct duel op de 5 kilometer waarin Linda de Vries een poging deed om in het klassement de plaats van Klaassen te veroveren. Daarvoor zou ze 1,13 sneller moeten zijn. Nou, dat is ze op dit moment zo'n beetje langzamer. Nee, maar nu, gaat, nu heeft uh, Cindy Klaassen het ook moeilijk hoor. Het armpje erbij de bel, het lichaam, de dat lichaam schokt. Het gaat naar de bel. Het gat is nog steeds 10 meter. De Rondertijd 34,9 voor Cindy Klaassen en 34,5 voor Linda de Vries. Linda de Vries heeft nog een laatste binnenboot. Het gaat nu om de rit het gat is heel erg groot. Maar Cindy Klaassen valt helemaal stil. En Linda. Voelt dat. Linda die geeft vol gas nu met nog één binnenbocht te gaan. Het gaat om de eer dus. Hè? Die 1, 13 gaat ze waarschijnlijk niet meer redden. Of gaat Linda de Vries dat wel redden? Want Klassen staat als geparkeerd in de buitenbocht. De Vries is er naast bij het uitkomen van de bocht. Benhamars gaat staan. De Vries pompt door. Klassen beukt. Ja. Vermoeid naar de finish. Daar is Linda de Vries. 70808. 8 En daar is Klasse 1-14. Het is niet te geloven. Wordt het gecorrigeerd? Want dit is precies het gat. 08.09. 09.24. 1.15. Linda de Vries doet het in de slotronde. Ja, dat heeft... Ze overbrugt een gat van 1.13 dat ze moest overbruggen door in de slotronde de compleet stilgevallen klassen te passeren. En het gat te creëren van, het wordt nu weer gecorrigeerd, naar 1.14. Het is niet te geloven met een honderdste wip ze over klasse heen in het klassement. Ja, en dat heeft ze dan ook echt in de laatste honderd meter gedaan. In de laatste honderd meter viel Sinder de klasse helemaal stil. Pak ze op 100 meter ruim een seconde. Mooi, goed nieuws. En we gaan zo verder. Hier snel weer naar met de superrit Sablikov En Wij gaan heel even, voor we naar het nieuws gaan, goed naar Andy Houtkamp was. in de Arena. 1-0 Ajax. Het zag er moeizaam uit in het begin voor de Amsterdammers. NEC in de aanval steeds. Maar de eerste, de beste fatsoenlijke aanval van Ajax, levert een uh, mooie assist op van Sim de Jong. En het doelpunt van Boulikien. 1-0 Ajax leidt na een paar minuten spelen in de Arena tegen NEC. Radio 1. Inmiddels vijf minuten over half drie, Jeroen Tjepkema. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn weer vertrokken uit Innsbroek. Ze bezochten daar in het ziekenhuis prins Frizo. De prins heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care. Over zijn toestand zijn nog geen nieuwe mededelingen gedaan. Egypte roept zijn ambassadeur uit Syrië terug. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Ammer, heeft dat vandaag besloten. Er is geen toelichting gegeven.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 In Madrid en andere Spaanse steden demonstreren tienduizenden mensen tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. De demonstranten zijn vooral boos over maatregelen op de arbeidsmarkt, zoals de versoepeling van het ontslagrecht. En een deel van het grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt gaat morgen opnieuw staken. Donderdag en vrijdag legden er ongeveer 200 medewerkers het werk ook al enkele uren neer vanwege een conflict over het loon en de arbeidsomstandigheden. Morgen wordt er een etmaal gestaakt. Dat waren de hoofdpunten. Aan de B-verkeersinformatie staat een file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Twello, twee kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Sportradio NOS. Op NOS Radio. Langs de 6 over half 3 snel rondje Utrecht AZ Ragnar. Nog altijd 0-0 na 5,5 minuten spelen. Wel drie hoekschoppen gezien van de thuisploeg die furieus is gestart tegen AZ. En dit zou wel eens zo'n middag kunnen worden waarbij er een surplus aan kracht vrijkomt. Omdat Mihai Nezu jarig is, de verlamde bek uit het verleden van Utrecht vorig seizoen nog actief. Hij is aanwezig, er is een grote inzamelingsactie en morgen nog een gala. AZ staat onder druk tegen Utrecht wat voor hem, voor Nezu lijkt te spelen. Ajax 1-0 bij thuis tegen NXC door een goal van Bulekin. Maar die tennisfinale, hoe gaat het daar tussen verder en Del Potro? Marcella. Ja, vliegende start Roger Federer. Hij leidt tegen Del Potro met 4-0 in de eerste set. Na een uh, aanvankelijk loodzware eerste game waarin hij twee breakpoints overleefde. Een game van zeven minuten. Toen kwam hij door en daarna uh, ging hij alleen maar beter spelen. Hij speelt afwisselend, aanvallend, korte ballen. En laat uh, Del Potro niet in zijn ritme komen. Dus voorlopig is het de one-man show Roger Federer. We gaan weer even naar Ajax NEC. die Houtkamp, toch een snelle goal van Ajax. Hè? Ja, na vijf minuten al een uitstekende actie van de jongens. Die uh, zijn tegenstander in de legde de bal goed voorgaf. En Bulekin is natuurlijk zo'n goaltjesdief, zo'n spits die ze wel maakt. Hij maakt zijn zevende van het seizoen. De eerste voor Ajax vanmiddag Ajax. Moeizaam begonnen aan deze wedstrijd wat mogelijkheden voor NEC. En nu de hoekschop die in het doel gaat. Ja hoor, 2-0. Jan Vertongen. De hoekschop vanaf de rechterkant wordt doorgekopt. Ik dacht weer door de Jong. En komt op het hoofd terecht van Jan Vertongen. Die scoort 2-0 voor Ajax. Nou, dat is lekker. Na een minuutje of acht is deze wedstrijd gewoon al gespeeld. Zo lijkt het. Want Ajax leidt tegen NEC uit Nijmegen met 2-0. Samalikova en Wust. ze zijn al begonnen aan hun laatste afstand. Erwin en Joris. Ze zijn drie minuten onderweg en het moet gaan gebeuren, want Buust moet stand houden ten opzichte van Sablikova. Zij staat tweede in het algemeen klassement, achter Nesbit. Maar die nemen we met alle respect niet serieus op deze afstand. Nesbit leidt na drie afstanden, maar gaat op de vijf kilometer sneuvelen, toch? Twee dus Buust, drie Sablikova. De inzet. 12 seconden. Sabrikova, de Tsjechische steer, de diesel, mag niet meer dan 12 seconden sneller zijn dan Irene Wüst. En wat gebeurt er, even? Wat doet nou, Irene, we, Irene Wüst? We hebben 2200 meter gereden en Irene Wüst heeft nog steeds het initiatief in de wedstrijd. Dus nu na, na 2600 meter komt voor het eerst, komt, nee nee, Irene Wüst ligt nog steeds voor. Dus het gaat heel erg goed, want ze mag bijna 12 seconden verliezen. Dit gaat goed komen. Wüst opende zo sterk met 20-1. Toen een heel snelle 32-7. En Sablikova had eventjes het nakijken. En het is nog steeds zo. En dit is misschien een keer de goede tactiek. De aanval lijkt dan de beste verdediging. Wüst weet, 12 seconden. Goed, dan knal ik gewoon uit de startblokken. Dat is dan een psychologisch goede zet. Want dan wordt het voor Sablikova alleen maar ingewikkelder. Ja, maar ze knalt wel uit de startblokken. Maar niet te, te hard. Dat ze iedere keer wel bij Sablikova in de buurt blijft. Ze wil drie keer in gaat Dat ze optimaal kan profiteren van Sablikova. En nu richting die 3 kilometer ligt ze nog steeds voor. Ze komt door in een tijd van 4-12-21. Uh, Stabukova 4-12-46. Dus dat is steeds nog net hartstikke mooi. Het zijn met afstand de twee stelste tijden tot nu toe. Op de derde plaats in het tussenklassement op de 5 kilometer Linda de Vries. Die het net zo mooi deed. Met een honderdste in die klasse voorblijven in het klassement. Daarmee staat ze voorlopig op koers voor 4. En misschien als Nesbit faalt wel 3. En dat moet ook Wust geïnspireerd hebben. Nu komt Sablikova een beetje langs Wust. Een kleine voorsprong. 4, 5 meter, Erben. Ja, dat mag wel. Maar we moeten nog 4 rondes rijden. Een rondetijd van 33, 1 voor Sablikova. En 3. 33,6 voor Irene. Wies. Maar dat zou betekenen dat ze in vier ronden tijd nog 12 seconden goed moeten maken. Dat gaat niet meer gebeuren. Ik durf het weer en ik weet het bijna wel zeker of Irene Wüst moet echt gaan vallen. Irene Wüst wordt wereldkampioen allround. Het is de eerste man die het hier in de zaal zegt. Ik kijk om me heen, er is nog niemand die dit durft te zeggen. Maar Wennemars doet het en het heeft er ook alle schijn van. Want in die binnenbocht komt Wüst weer naast Sabrikova. Dat is de binnenbocht op weg naar de 3800 meter. De Tsjechische supporters zijn er ook. Ze zijn blij, maar ze zien tot een ontzetting dat Wüst ook hier in dit rondje niks toegeeft op de Tsjechische steer. Nee, ze rijden beide. Samers rijden rondje 33-1. Uh, Sablikhoven gaat nu wel weer naar de binnenbaan toe. Ja, die kan nu echt snel naar Irene Wüst toerijden met het ingaan van de bocht. Heeft ze Irene Wust al te pakken. Ja, nu zal ze wel wegrijden bij Irene Wust, Maar Irene Wust denkt van ja, het zal allemaal wel. Ga jij maar deze rit winnen. Laat maar gaan. Ik ga gewoon uw wereldkampioen worden. Want het schat is nu 10, 15 meter. Is nog met rondjes. nog maar twee rondjes te gaan volgens mij. hè? Er wel nog twee 33-2 Sablikova, 34-4 Buus, verlies in één ronde dan 1.2. Maar goed, dat mag ze in de komende ronde dubbel zoveel doen en dan is er nog niks aan de hand. Dan gaat ze voor Sablikova blijven in het klassement. En dat met de wetenschap dat hierna alleen nog Nesbit aan de start komt. Nesbit staat eerste na drie afstanden. maar Mag op Wust maar 3 seconden verspelen. Ja, Sablikova had, had, had anderhalve seconde voorspelen. Ja, het gat wordt nu wel groot hoor. Dat denk ik denk een metertje of 30. Hoor. Maar ze mag 5 seconden per ronde verliezen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Wel, voor de laatste ronde ronde klinkt 33 4 voor Sablikova. En een rondje 34-4 voor Irene Wüst. Nou, Irene Wust kan gaan zwaaien. Ze kan gaan doen. Uh, Sablikova wint hier de race, maar ja, hier rijdt de wereldkampioene. Dus Sablikova gaat de 5 kilometer winnen. Dat staat buiten kijf. Hierna alleen nog Nesbitt en de Noorse doen. Sablikova door de bocht en ook in die bocht, in het oranje pak. De tweevoudig wereldkampioene tot nu toe. Maar Erben, ze lijkt op weg naar de derde wereldtitel. Er wordt gejuicht voor Irene Bust. Ze leidt een mooie nederlaag. Sablikova onder de 7 minuten met 6.58.74. Irene Buust geeft nog niet eens... 4 seconden op haar toe met een slotronde van 34 Erben. Dit is knap. Ja, en als je dan kijkt naar die eindtijden, 6.58.75 van Koven. Dat is gewoon een wereldtijd. En 7.02 voor Irene Wust is gewoon een hele goede 555 kilometer. Ze heeft gewoon vier hele goede afstanden gereden. Ja, ze is officieel nog geen wereldkampioen, want er moet nog één rit gereden worden. Maar ik zie Nesbit echt geen 7.05 rijden. Dus uh, uh, ja, we kunnen wel zeggen, maar we, we moet nog één ritje wachten. Maar Irene Wust heeft echt fantastisch gereden. Echt heel erg goed. Ze reed technisch goed. Ze had continu controle over de race. Ze heeft echt mooi gereden. Conclusie, Nesbit moet een persoonlijke record rijden. Was nog nooit sneller de Sprintster op de 5 kilometer dan 7.07.15. En ze heeft zometeen inderdaad 7.05 en een beetje nodig. We gaan Weldra meemaken hier of haar dat gaat lukken. Maar ga er maar vanuit dat het verschrikkelijk lastig gaat worden. Wij gaan weer eens even voetballen. Utrecht tegen de koploper AZ Ragnar. Hoe gaat het? 12 minuten oud deze wedstrijd. 0-0 stand staat op het bord. Interessante beginfase waarin beide ploegen laten zien dat ze vanmiddag graag willen winnen. Voor AZ longt natuurlijk de koppositie en het wachten is nu op een vrije trap van Utrecht. Afstand een meter of 40. Daar is het schot van Kerent. En dat gaat naar de buitenkant van de goal. Maar daar moet een redding aan te pas komen van doelman Esteban van AZ. Om een treffer van Utrecht te voorkomen. Hij zag de bal wel van verder aankomen. Maar moest echt gestrekt half hoop de lucht in. De doelman van AZ om de 1-0 van het bord te houden. En weer een corner voor FC Utrecht. Het is al de vierde in deze wedstrijd. De eerste drie vielen binnen drie minuten. En al die ballen van links en van rechts worden getrapt door Anuar Kali. Misschien is deze beter dan die van daar straks. Nee, want de bal wordt weggehaald achterin bij AZ. Dat uh, gebeurt door Moisander. Dan gaat de bal aan de andere kant van het veld over uh, de zijlijn. En dan wil Gernd gaan gooien voor Utrecht. Maar geeft de assistentscheidsrechter aan dat dat uh, niet de bedoeling is. Palsen mag het doen. Voor AZ dat nog op zoek is naar ritme in deze wedstrijd. Halverwege de eigen helft ietsje dichter bij het eigen doel dan bij de middenlijn. Bal van Palsen is richting Elm gegaan. Palsen speelt hem vooruit. Onderschept door Martensson op de helft nog van AZ. Duplan is aan de rechterkant. Maakt een actie in de richting van Holmen die verdedigt. En dat durft Duplan uiteindelijk niet aan. Het gaat terug naar Schut. En vervolgens naar links rond de middenlijn naar buiten. Lange bal richting De Moesje kan doorkoppen en daar de penalty, denk ik. Want uh, Azade wordt vastgehouden. Dan gaat de bal er alsnog in. Maar uh, is er een uh, rode kaart voor een uh, verdediger van AZ. Dat is mooi Sander. Die zijn tegenstander vlak voor de goal van AZ uh, tegenhoudt. Een strafschop bovendien voor FC Utrecht. En uh, een ideaal moment dus om op een 1-0 voorsprong te komen na het verlengen van. Uh, de Moersje is het ja, toch een lichte touché denk ik van uh, Mooi Sander in dat duel met Asare. Maar de scheidsrechter is zo onverbindelijk. Ja, hij wordt aan zijn shirt getrokken, wel degelijk. En er is eigenlijk geen discussie mogelijk over deze rode kaart voor AZ. Dat toch al niet geweldig dreef was in het eerste kwartier. En dat nu ziet dat Alexander Gerent achter de bal heeft plaatsgenomen. Om zo meteen te gaan schieten zou zijn tweede treffer van dit seizoen kunnen betekenen. Maar wat een grote probleem al in de beginfase van deze wedstrijd in de gewaard. Ik zei het al, het boeit, het is leuk. En dit zal de wedstrijd alleen maar interessanter maken zometeen. 14 minuut 30 op de klok. Daar is de stadsloop van Cairns. Die gaat er links in de benedenhoek in. Daar gaat de doelman ook naartoe naar die plek. Maar Esteban heeft hem niet. En dus leidt hij terecht tegen AZ met 1-0. Ja, op deze manier kan iedereen misschien straks nog kampioen gaan worden. Misschien zelfs Ajax nog wel dat voorstaat tegen NEC en die. Ja, natuurlijk kan dat Twan. Als je 8 punten achter staat, zoals ik al zei. Op PSV, en AZ en bij de ploegen zouden punten verspelen. En Ajax doet het gewoon goed in deze wedstrijd. 2-0 voor. Overigens twee assists van uh, Siem de Jong. En dat is wel leuk, want die heeft tot aan vandaag uh, in het hele seizoen twee assists gehad. 1-0 werd er door Boudekin, goede actie de Jong. En 2-0 Vertongen. Een hoekschop die uh, ja, half geraakt werd door de Jong. En per ongeluk op het hoofd kwam van uh, Vertongen. Maar dat uh, maakt hem niet uit. Nu een vrije trap van Schöne richting de keeper van Ajax Vermeer. Maar dat is een makkelijke vangbal. En dat geeft hem meteen mee aan Koppers. Uh, Ajax spelend uh, 4-3-3 met Anita op het uh, middenveld. Die dat uh, centraal doet in plaats van 1-0... Dat hij geblesseerd is. Mooie paas op... Uh... Uh, Eusbilis. Eusbilis bal voor. Ai, ai, ai. Dat is uh, jammer voor uh, Soleimani. Dat hij de bal niet onder controle krijgt. Want dan had hij hem zo voor het intikken gehad. Ajax is beter. 17 minuten gespeeld. Ajax blijft met 2-0. En kan eigenlijk uh, achteroverleunend. Bijna luisterend oortjes in doen. Om te kijken wat er bij uh, AZ uh, verder gebeurt. Maar het ziet er nou uit dat Ajax een van de grote winnaars wordt. Van uh, uh, deze zonder. Als Eusbilis de bal weer onderschept heeft. En er uitverdedigd wordt door NEC. NEC staat achter. En kan heel weinig inbrengen tegen Ajax, dat geconcentreerd en goed voetbalt. En met 2-0 voor staat in de arena. Wist bleef in de buurt van Sablikova. En Nesbit, dat mocht geen problemen zijn, Joris van der Berg. Nou, nee, dat is het ook niet. Want op dit moment in de binnenbaan aan het uitrijden de wereldkampioenen van 2012. Irene wust heel rustig, de handen in de zij. Het is allemaal zo klaar als een klontje. Want Nesbit bakt er op de 5 kilometer dan ook echt helemaal niks van. Het is nu al duidelijk, wust wereldkampioen. Maar, Erwin, wat gaat daarachter gebeuren? Nou, Sabrikova gaat uh, waarschijnlijk gewoon tweede worden. Maar wat veel interessanter is, wat gaat Linda de Vries doen? Nesbitt mag 20 seconden verliezen op Linda de Vries. Dan moet dan, maar Linda de Vries reed een hele goede uh, uh, 5 kilometer. Uh, en ze heeft nu al 6 seconden Ligt ze achter op het schema van Linda de Vries. Het wordt allemaal zonnig hier. Over een minuutje of drie weten we het. In elk geval het belangrijkste nieuws, het grootste nieuws. Irene Wüst is hier in Moskou voor de derde keer in haar carrière wereldkampioen Allround geworden. Finale ABN Amro-toernooi. Het zou spannend worden, Marcella. Uh, ja, dat kan nog steeds. Alleen niet meer in de eerste set. Want die is uh, met 6-1 uh, naar uh, Roger Federer gegaan. Ja, een beetje jammer dat het, dat het zo snel ging. Ik denk dat uh, ja, de sleutel toch in die openingsgame zat. Een game uh, waarin uh, ja, Federer rustig begon. Een paar foutjes maakte. Ineens twee breakpoints tegen had. Maar dat dan toch uh, weg uh, wist te werken. Op 1-0 komt... Uh, dan uh, kansen krijgt op de eerste service game van Del Potro. Het wordt 2-0. En dat heeft zo'n toon gezet dat Vedra uh, vanaf daar uh, ja, uitliep naar 5-0. Nou Toen een service game voor Del Potro 5-1. Maar nu is het dus zojuist 6-1 geworden in de eerste set. En dat is, uh, ja, dat is dik en dat is uh, eigenlijk verrassend. Uh, ik denk ook dat komt dat, dat Federer een hele goede tactiek speelt. Hij gaat niet die rally aan. Uh, ik zie hem uh, vaak aan het net staan. Uh, dan heeft hij het initiatief in de rally. En dan ineens weer een korte bal. Ja, en die Del Potro die 4, 5 meter achter de baseline staat. 1,98 meter is. Ja, zijn beweeglijkheid, daar, daar moet hij het natuurlijk niet echt van hebben. Dus hij wordt een beetje gek gespeeld door, door Federer. Die ik gisteren bijvoorbeeld tegen David Denko in anderhalve set... nou misschien één keer aan het net heb gezien. Dus Federer heeft uh, uh, ja, een hele goede goede tactiek te pakken. En uh, ja, die heeft het in het spel. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren hoor in de tweede set ik, ik kan me niet voorstellen dat Del Potro die tweede set uh, zich ook zo laat afdrogen. Die moet meer gas gaan geven. Die moet adrenaline uh, uit zichzelf zien te halen. En ja, dan kan het nog wat worden. En laat, laten we hopen. Want voorlopig is het 1,5 en 6-1 dus. Joris van den Berg, het wereldkampioenschap. De titel voor Irene Wust is een feit. Zit er nog meer in het vat? Het leek er een tijdje op, want het verval bij Nesbit was na een kilometertje of zo ineens heel groot. En dat is een sprintster en dan zegt Erben ook naast me, ja die gaat zo 37 rijden. Dat is er niet van gekomen, hulde voor Christine Nesbit. U hoort de bel, die bel geldt voor Christine Nesbit, die dus nog 400 van haar 5 kilometer moet afleggen. Ze ligt nu 16,5 seconden achter op de snelste tijd. Maar dat is de tijd die hier net gerealiseerd is nee. dus door de vrouw die tweede gaat worden op dit WK. Martina Sablikova. De bron onze medaille gaat naar Christine Nesbit, die zowel de 500 meter won als de 1500 meter. De vierde plaats gaat naar de vrouw die gisteren zo mooi begon met twee persoonlijke records en vandaag heel steady bleef presteren. Linda de Vries, zij wordt ook nog eens derde op de 5 kilometer. Maar wereldkampioen wordt, en dat is officieel over enkele ja. meters als Nesbit finisht. Iedereen buust. Nesbit, haar tegenstreefter, sluit de afstand af in een nette 18-18. Ja. ja, toen de Noorse 17-9. 1962. Maar daar gaat het allemaal niet om. De uitslag is duidelijk. Iedereen wust wordt omhelst. Iedereen wust is wereldkampioene. En dat doet ze op toch nog tamelijk jeugdige leeftijd. Voor de derde keer in haar carrière. Het is negen minuten voor drie. Jeroen Tjepkama. Laatste stand van zaken rond de gezondheidstoestand van prins Frizo. We schakelen even over naar Innsbruck bij het ziekenhuis. Daar staat verslaggever Menno Reimer. Er is een persbericht, hè Menno? Er is dus een perscommuniqué net uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat bevat uh, slechts zes regels. Ik zal het uh, gewoon maar voorlezen zoals het hier staat. De gezondheidstoestand van zijn Koninklijke Hoogheid, Prins Friso, is nog steeds ongewijzigd. Stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Dan komt de toevoeging waar we eigenlijk op zitten te wachten op meer nieuws. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prognose niet eerder dan aan het eind van deze week kan worden gegeven. Dat is wat de Rijksvoorlichtingsdienst op dit moment weet te melden over de gezondheidstoestand van Prins Frieseau. Dankjewel, tot zover. Wij gaan weer verder met de sport om 8 minuten voor 3 Ragnar Niemeyer, Utrecht AZ. Wat gebeurt daar nou weer allemaal? Het was 1-0, het is 2-0 voor FC Utrecht. Op zo'n middag, ik zei het al, dat er misschien wel extra krachten loskomen. Balbezit voor Kali aan de linkerkant van het veld. Geeft een voorzet, de AZ krijgt die bal niet weg in het eigen strafschopgebied. En uiteindelijk komt hij voor de voeten van de doelpunt te maken van een paar minuten terug. Alexander Kellend. te zweten, die haalt prachtig uit. Een harde knal met de wreef. Over de grond heen en weer in die uiterste benedenhoek. Net als bij die penalty de linker benedenhoek waar Esteban dan te laat is. En op die manier is het 2-0 voor FC Utrecht tegen AZ. Wat is dit voor een middag in de eredivisie? Er staan pas 20 minuten op de klok en AZ met zijn tienen Na het wegsturen van Mooi Sander die, bij die strafschop van Gerrit al eerder. En de zweet maakt dus een paar minuten later zijn tweede. Hij kan dus wel degelijk doelpunten maken want de teller gaat opeens van 1 naar 3. Bij Gerent, die toch lange tijd geblesseerd is geweest. Een hoop vraagtekens rond zich gaat hangen. Van, kan hij het eigenlijk wel? Nou, dit was een klassentreffer en dus leidt Utrecht met 2-0. En ik zeg al, er kan misschien wel meer in zitten. Nee, want de Moesje kan hem nu niet bij Gerent krijgen. Ter hoogte van de middenlijn. Er is een overtreding van de Moesje. Die levert geel op. En dan nog maar eventjes noemen dat dit zo'n middag is waarop van alles mogelijk is. Omdat ik zeg, uh, wat ik zei, de verjaardag vandaag gevierd wordt de 29 e van uh, Mihai Nezu. Morgen een gala, vandaag een grote inzamelingsactie. Hij is ook in het stadion, grote vlaggen op het veld voor de wedstrijd. Ik kan het allemaal vertellen omdat die blessurebehandeling voor zo op de middenstip uh, nog wel even gaat duren. Hij is ook in het stadion, Nezu, kreeg een ovationeel applaus van de aanhang. En uh, zo'n moment wat, uh, wat niemand onberoerd laat. De wedstrijd, het is 2-0 na 22,5 minuut. Mooisander is weg en het is te hopen dat Clavant straks kan blijven staan. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah! Um sábado na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 En we gaan weer naar Andy Houtkamp 3-0. Bulletin. Het is uh, een uh, aardige goal, weer een echte spitse goal. Het schijnt dat hij ook spits is, dus dat is dan wel mooi meegenomen. Goeie aanval van Ajax, een beetje knullig uh, verdedigd. Uh, een, een aardige beweging, hal een randje buitenspel, maar zeker geen buitenspel. En dan is het Boelekin, omdat uh, Smofs bleef hangen... Uh, die de bal achter Gabor Babos kan tikken. 3-0 voor Ajax. Uh, het gaat nu wel erg hard. Nou, meteen maar even de grootste uitslag ooit. 1967, 9-1. Daar zijn we nog ver vandaan. Maar het staat wel 3-0. Twee keer Boulekin, één keer Vertongen. Ajax 3-0 voor tegen NEC. Bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ... staat het 2-0 momenteel door twee goals van Gernd. En eerder vanmiddag eindigde FC Groningen tegen PSV in 3-0. Twee goals van Soek en eentje van Bakuna. Was daar een rode kaart voor Manole van PSV. Hockeyberichtje nog, Nederlandse hockeymannen zonder uh, de nooier. En Takama bijvoorbeeld hebben de oefencampagne in Australië afgesloten in Mineur. verbondcoach Paul van Asseloorn met drie tweede oefenwedstrijd... van de Australische opleidingsploeg. Bij de rust stond het nog 1-1. Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Farga en Van der Linde. De Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen niet klagen over de loting... voor het Olympisch kwalificatietoernooi. De regerend Olympisch kampioen wordt ingedeeld in een pool... met Griekenland, Canada, Brazilië en Kazachstan. Vooral die laatste twee ploegen behoren tot de zwakkere teams andere groep lijkt aannemelijk sterker met Italië, Rusland, Hongarije en Spanje. De beste vier teams van het toernooi in de Italiaanse plaats Trieste... gaan uiteindelijk naar de Spelen komende zomer in Londen. En de mannen doen van 1 tot en met 8 april mee aan een OKT in Edmonton in Canada. Die equipe werd in groep A ingedeeld, het Nederland mannenteam dus... met Duitsland, Roemenië, Montenegro, Griekenland en Macedonië. Ook bij de mannen liggen er vier Olympische startbewijzen klaar. We gaan er even uit voor het journaal van drie uur en zijn daarna bij u terug met tennis, schaatsen, de tien kilometer bij de mannen en natuurlijk het verrassende voetbal van deze middag. Inspection del Desarrollo Urbanistico Socialista Ciudad Caribia.